Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Over een klein half uur begint in de Tweede Kamer het debat over de val van het kabinet. Eerst neemt demissionair premier Schoof het woord. Daarna zullen de partijen onder meer moeten bepalen over welke onderwerpen het demissionaire kabinet beslissingen mag blijven nemen. Maar er speelt meer, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius. Het is ook de start van de verkiezingscampagne voor veel partijen. Tuurlijk zullen ze terugkijken en de schuld van de val van het kabinet... bij elkaar proberen te leggen. Maar tegelijkertijd, ze moeten ook met het nieuwe verhaal komen... waarmee ze de verkiezingen ingaan. Dus ik ga opletten ja, waar het zwaartepunt precies komt te liggen. Ook krijgen we vandaag waarschijnlijk meer duidelijkheid... over wanneer de verkiezingen zullen zijn. In Suriname is vandaag een dag van nationale rouw... vanwege een dodelijk bootongeluk. Afgelopen zondag kwamen zeven mensen om het leven toen hun boot ineens omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Veel vlaggen in Suriname hangen vandaag half stok. En Fransen die vandaag zin hebben om porno te kijken, hebben pech. Meerdere grote websites zijn geblokkeerd uit protest tegen een nieuwe wet. Bezoekers mogen daardoor pas filmpjes kijken als ze hebben bewezen dat ze 18 of ouder zijn. en Daarvoor hebben ze een ID of creditcard nodig. Het bedrijf achter onder meer Pornhub, YouPorn en RedTube is het daar niet mee eens. Op die sites is een beroemd schilderij van een Franse opstand te zien, plus tekst en uitleg. En een ontbijtshow in Duitsland had vanochtend een bijzonder einde. De studio ligt in het centrum van Keulen. Dat moest om 8 uur ontruimd zijn. Omdat er daar niet ontplofte vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog zijn gevonden. En dus pakten de presentatoren om één minuut voor acht snel hun spullen en gingen ze er vandoor. Blijf duurder. We hebben die zo. We hebben die zo. We hebben die zo. is maar schön met u. Seien ze niet böse. Maar het zijn bijzondere omstandigheden. Hast ja. du alles, schatz? Ik heb alles. So. Oké, okay. goed. So. Eh, morgen voor u. Morgen, hè? Morgen, vielleicht. Tjüss. So.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu duif zaagt de week door. Check ja, met een klusje. Elke, elke week nog wel weer een klus vanuit. Ja hoor, ja hoor, hij is door. Ja. Welkom luisteraars bij uur 2 van Duitszaag de Week Door. En uh, wat gaan we allemaal krijgen in uur 2? Nou, natuurlijk lekkere muziek, maar ook uh, cabaret. En een heel speciaal cabaret. Uh, daar is uh, uh, nogal eens om gevraagd. keer Schouten met de 06-lijn. Nou, duurt heel lang. duurt 20 minuten. Maar ik ga het u toch volledig laten horen. Daar begin ik iets voor half uh, 11 mee. kunnen we lachen om tien keer schouten, want ik vind dat persoon ook wel een van haar uh, leukste conferenties, hoor, de 06-lijn. Een hele naïeve dame die uh, allerlei vragen krijgt op seksueel gebied en daar eigenlijk uh, geen antwoord op weet, die in ieder geval uh, geen kennis van heeft. En dat, uh, dat uh, brengt vele lachzalvo's door de zaal, maar ook bij u thuis waarschijnlijk. En dat gun ik u, een beetje gelach op de vroege ochtend. De dag een beetje blij beginnen toch? Zij dronk ranja met een rietje. Wie was dat nou? Nou, natuurlijk, sofietje. Maar dat moet je toch weten. Zij dronk ranja met een rietje. Mijn sofietje op een terras. Zij was Hollands als het gras, als een molen aan een plas. Ik wist niet wat ik moest zeggen.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 Van naam heette eigenlijk eh, Jan de Leeuwen, het ligt wel voor de hand. Johnny Lyon, nee, nee, ik weet het niet uit, maar hij draait op met de Jumping Jewels. Eigenlijk gewoon een gitaarbandje uit de, uit de jaren zestig met de hits als La Comparsa. Oh nee, nee, nee, La Comparsa, dat was dan weer van ZZ en De Maskers. Jan de Hond en Cornuijten, en zeg maar. Ja, maar dat, misschien zoek ik hem zo wel even op, dan laat ik hem nog even horen voor u. Is dat wat? Ja, dat is misschien wel wat. Uh, nou, Sofietje heeft het uiteindelijk met mij heeft Sofietje het uitgemaakt. Ik kan u verzekeren luisteraar luisteren uit My World Fell Down. Toen ze het uit had gemaakt. Het zijn de bevoens. Just like the Nou, ze komen uit Enschede en ze heten de Bevoens: En dit was My world fell down. Ik kwam vanmorgen luisteraars, kwam ik in de studio binnen. En ik had een jeuk meteen overal. Jeuk aan mijn benen, jeuk aan mijn armen. Jeuk op mijn rug, kon ik net niet bij. U weet hoe het gaat. Probeer je op je, op je rug te kriebelen. lukt dus ook Dan word je gek van die jeuk. En dan blijkt het allemaal flowie te zijn hier in de studio. Het is niet te geloven. Het is een heel circus van flooien. En uh, wie zijn schuld is dat nou? Dat ga ik u straks in detail uitleggen. Publikum bei Präsentieren uns Flowing!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 ja, Boerige spuitenlui, gaat dat zien? Ja, het is kolossaal, ook een vloog heeft.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 Doe, door één, handje weg Ja, dan blijft hij slimmer zitten ze En dan gaat hij alweer, op en neer Heen en weer, en dan nog eens een keer Oh, hij, haalt het niet meer, ja wie doet hem dat na? Nou? Ja, wie doet hem dat na? Nou? Driemaal in de ronde Voilà, tjonge jongen jonge Wat een sprongen, tjonge jongen jonge Wat een show, tjonge jongen jonge Wat een sprongen, hoge sprong Nog nooit een vlo, kijk eens In ons flow, je circus Hoezo vloed, daar vliegt ons vlug Klautert in een touw, tot boven in het gebouw En daar heel veel leert, zwaantje Demonstreert. En de huppiekees, suist hij naar beneden. Binnen een dubbele salto, terug. Hoog in het publiek om een zeer, zeer speciale truc. Kijk, hij springt, elegant, van mijn tenen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 Fiek en vlug Als een acrobaat naar het dokje gaat Het is voor u misschien wat moeilijk te zien Kijk hem nou eens gaan, die is naar de maan Die zien we nooit meer terug Ja, Ad van der Gein met het cocktailtrio Het vlooiencircus Nou, dat was de oorzaak van mijn jeuk die ik had luisteraars Dan weet u dat ook meteen <middels> Shocking Blue met Mighty Joe Mariska is Peter de heel uh, shocking blue. Een shocking goed uh, bandje hoor, in de jaren uh, 60 En ze hadden een grote hit, ook in Amerika, met Venus natuurlijk. Uh, we gaan, ik, ik ben een beetje nostalgisch, ik ga een paar generaties, blijf ik even teruggaan naar Straars. Uh, en dat doe ik met Hetty Blok, Leen Jongewaard en uh, uh, Fleur Agema, die uh, heeft me dat van harte aanbevolen, want die... Uh, ja. Die hield zich uh, tot voor kort. Nou, doet, doet ze nog demissionair op dit moment. Hè. Het kabinet is gevallen, maar ze is nog steeds verantwoordelijk... voor de gezondheidszorg. Uh, uh, ja, zuster. Nee, zuster. Niet met de deur slaan. Ja, zuster. Nee, zuster. Niet op de stoel staan. Ja, zuster. Nee, zuster. Denk aan de buren...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 Een superkort nummer was dat, maar niet minder leuk, luisteraars. die Blok en Leen Jongenwaard, ja, dat waren nog eens tijden. Ik neem u even mee naar Suviaki. En dan denkt u misschien, was dit nou, of waren dit nou de Dutch Swing Boys, de Dutch Swing College Band? Nee, nee, nee. Dit was Kenny Bol en zijn Dixieland Orkest met Suwiaki. We gingen even terug naar Japan. Nou, ga er nou maar even lekker voor zitten, want nou komt-ie hoor. Tieneke Schouten, ik ga er wat vroeger mee beginnen. Want dat duurt maar liefst twintig minuten. Twintig minuten lachen, eh, drink je koffie op, anders slik je hier nog in je koffie, moet je niet doen. Eh, het is echt leuk dit hoor. Eh, en nog veel verzoek, Tieneke Schouten. Hallo! Waar je nog kan? Tot u nog weer zwierf, tot ik kwastig is. Ook als keer geweest was, ik nou ook nog steeds ben. <lacht> ik heb weer een nieuwe baan, joh. Of baan, baan, baan. Het is eigenlijk is het een ban en een vriendenclub in één. En ook of tot het thuiswerkte waar is, dus je genees de deur uit hoeven. Ook niet met de bus mee en ook niet met de fiets mee.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 En te piekeren erbij, en te tobben erbij. En toen ging ik daar nog eens een keertje bij nadenken ook. Nou, dat was funest, want toen raakte ik de kluts kwijt... ...dat ik hem ook niet meer terug kon vinden. En toen ben ik doorverwezen naar de psychiater... ...en toen heb ik even met die spiegel zitten babelen. Maar hij zag het meteen. Hij zei, oh, oh, oh, Hij zegt, ik zie je taal.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 Dus toen heb ik maar de krant gekocht. Omdat je achterop de krant altijd advertenties ziet van clubs. GELUIDEN. En ineens uh, viel toen mijn oog viel die achter op de krant. Tenminste, mijn oog zat er gewoon in hoor. GELUIDEN. Nou wel, tot ik zou zeggen op letters viel. tot de letters bij stonden. er stond Relax Club. Ik denk, nou dat klinkt ontspannend. <tie> Relaxclub-tjop, stond er zoet mooi mooie meisje. die nou, daar ben ik wel. Met een zwoele telefoonstem. Ik denk, nou, die heb ik ook, En een rijke fantasie. En toen stond ze bij, goede verdiensten.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 Toen bleek het een hele zieke gymnastiekclub te wezen. Allemaal van die meisjes en van die kleine glitterpakjes. Die waren dan een gymnastieke met zakenmensen erbij. Kruiwagentje deze. Ze dus zal ik ook even helpen, duwen? Maar dat hoefde niet. Want ik denk, ja, ik denk tot het geen kijkmiddag was. En toen moest ik meelopen met de baas naar het katoortje met Joop voor een gesprekje. Nou, een leuke kerel, jongen, joh, joh heet die Joop. We waren meteen al de dikste vrienden. Het is echt een vriendenclub, om tot hij hetzelfde ook zei: welkom in deze vriendenclub en zo.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 Zin, <diek> nou, ik zeg, ben er vanochtend toevallig nog flink mij te gegaan, gehaald. <diek> <diek> <diek> maar je weet zelf ook wel, Joop. See, er zitten wel eens flinke bruine jongens tussen. <diek> <diek> <diek> ik zeg en ik zeg heel eerlijk te baai, Joop. Ik zeg, het komt ook. Ik hou ook van een frisse pot. Nou, die hield Joop ook van zo uit dus. Dan heb jij weer hetzelfde. En toen vroeg hij nog hoeveel rollen ik altijd deed. Ze, nou, ik ben wel een ruig type hoor. Ik zeg, ik doe drie rollen per week. Ze Zeg, naast er een verkeerde Chinees bij, komt er nog een rol bij. Joop zeg, je bent wel een gek wife.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 Joop was er ook nog bij en heb ik van Joop gekregen de 65-plus leuterlijn. <lacht> Joop zegt, kan je een beetje kalimpjes even lekker leuteren met wat oudere vriendjes? Ik heb de intiem-lijn gekregen. Joop zegt, dat is voor maanden met hoge nood. <lacht> maar ze moet je gewoon samen oplossen, dus ik denk erom ook intiem. Huh? Intiem-verbaand. Intiem-verbaand. Huh? Intiem Denk ik. En ik heb de triofoon gekregen. Ja. Nou, het is nog een keer gegaan, maar het woord zegt zelf. Trio, hè, dus. Muziek erbij. Denk ik. Ja! Elke telefoon heb Joop er een teller op gezet. Hij zegt: kun je goed zien hoe lang of toch je belt. Hij zegt lekker die gesprekken. Iedere tik is twee euro's. Joop of zelf maar 1 euro ervan. Hij zegt: voor de rest moet je natuurlijk goed heet houden. Dus ik heb een daars omgedron. <lacht> ik had deze muts nog dus. ja. Uh... Nou, en ik heb een lekker heet kopje thee erbij, dus koud zal ik het niet krijgen, hoor, <lacht> Brandje je bek uit. Uh. <lacht> ja. Nou, en nou maar aanvaard ze wie heeft Tommy weer gaan bellen. Nou, je zou zeggen, je verdient niet veel, met die, die telefoon gaat geen één keer. Maar ik heb uh, vanochtend heb ik al zes telefoontjes gehad. En voor de rest konden ze ook niet tussendoor komen, want ik heb zelf ook zitten bellen. Dus. Ja, ik heb geen vrienden in Nederland, maar ik heb ze in Australië. <explos> nou, nee, ik heb er drie uur zitten rekken, joh. <laughs> Die tellen geen tekeer, joh. Nou, nou word je weer gebeld. Toen je weer nieuwe vrienden <tomBOT> maakt. <tOMBOT> ik zal mij benieuwen. Met Huh? Wat? Uh, uh, uh. Nee. Tenminste, nee. Nee, Nee, ik dacht het niet, nee. Nee, ik heb geen kale poes. Hoe ben je een kwijt of zo? Nee, maar ik heb wel een goudvis. Ja, natuurlijk. Hij vraagt of hij nat is. Ik denk dat het iemand van de dieren beschermt. Maar ik moet even, moet even rekken. moet even rekken. Uh, ja. um, wat ik vraag, heb je zelf ook beesten? In uw hand, oh, oh die is zeker taandam. oh hij is gewild oh. Ik heb een hele wilde man Nee, dat moet u niet doen, meneer. Nee, dat is juist niet leuk, want zo maak je ze wild. Nee, dat vind ik zielig. Hij trekt als een kopie. Shaker, echt. Hij kneep hem dood. Hij, hij zei het zelf. Hij zegt hij wordt nou stijf. Ja. Nou, dit was geen vriend van mij, echt niet. Die hoeft niet meer terug te bellen. Ja. En toch meestal houdt echt wel vrienden over, hoor. echt wel. Ik heb vanochtend zes telefoontjes gehad, maar ik heb zeker vijf vrienden erbij. Want ik weet niet precies wie me belde. Ik had uh, uh, drie astma-patiënten erbij. Maar heel benauwd hoor. Mm. Hij joh. En, en, en een puffje je maar mee, hè. Om te troosten. Ja. Mm. En ik had de sigarenmaan erbij. Ik denk dat hij gewoon voor een enquête belde. Want hij vroeg of ik pijpen ook zo lekker vond. Ik zei, nou, ik vind het toevallig heerlijk. Hè? Ik vind die geur zo lekker, hè? Ik zei, maar je moet het altijd wel voor het openroom doen. Dat wel.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 De laatste snik. Ja. ja, ik wacht even. Ze verbinden me even door. Ik uh, behaarde thuis, zag ik vanochtend ook al. Hallo, opa. Ja, jongen, ik ben jouw lievertje, <laughs> Of ik z'n schattenbouwtje ben, leuk. Het is echt een vriendenclub, je hoort het wel. Je mag alles aan mij verklappen, liefie hoor. Want ik zal het niet doorverklappen.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 Hoe krijg je zo'n oude man hem omhoog? Ik ben nu helemaal alleenig. Niemand ziet je helpen. Oh nee, maar ik weet ja wat. Ik weet het, opa. Weet je wat je moet doen? We moeten hem heel snel heen en weer bewegen. Heel snel heen en weer vaart maken, ja. Heen en... Nee, niet met je handen doen hoor. Nee, met je voeten, Juist is goed aan oude ja geen pijn. Kijk, want je tikt dan zo. Tik eens. Kijk, en dan haan je voorover. Ziet u hem allemaal omhoog komen? En komt hij iets omhoog dan het volle gewicht naar achteren. Da oh. oh. Hij is gevallen. Hallo. Oeh -oh -oh -oh -oh -oh -oh -oh. Je hoort niets meer. En die teller gaat door, hè? Oh, zuster kom binnen en hangen. Oh, weer twee euro's erbij. Gaat lekker, hè? Ja, ja Joop, zeg het zelf. Goed rekken die gesprekken. Iedere ticket is twee euro's. Hoef je hoeft zelf maar één euro ervan. Nou, ik zit nu met Australië erbij op 580 euro's. Lekker, hè? Of, ah, uh, nee, ehm... Uh, 579 euro's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 Nou, nou de triofoon. Dan krijgen we nou muziek. Met de triofoon. Drollalom pom pom. Ja. Ja. Ik ook precies hetzelfde. Het is echt telepathie. Ik heb precies hetzelfde. Ik zeg het net, ik ben ook zo heet. Ik bloed heet, zegt hij. Ik ook. Ik ben nog nooit zo heet geweest, echt niet. Nee, ik zit gewoon met mijn muts in mijn hand. Blutheet, ja. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hé, nee, sorry, ja, nee, ik hoef even. Oh, oh, maar er komt namelijk iemand tussendoor naar bij mij naar binnen.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 Die twee die ik net er even heel snel nam, weet je wel. Die liggen nu te wachten op tafel. Uh, ja, vindt het goed als ik ze nog eens neem. Even... Ja, wat de hangt. Oh, hij luistert mee. En die tellen gaat door. Ik zal je zijn. Met je Oh, Die is gaan hangen. Toch vier euro's te waaien? Met de 65 plus. Joop. Hij even joop. Heel... Mijn baas. Ik wist niet waar jij zo oud was, joh. 65. Oh, je wordt oud voor mij. Ha, ha, ha. Hij wordt oud voor mij. Ja, dat klopt. Vanochtend. Heb ik heel lang zitten bellen. Dat klopt. Dan heb ik zelf gebeld. Australië. Ja, wat... Nee, maar jij zegt... Jawel, nee, maar jij... Je... Ja, nee, maar je had...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 Chris Farlow. Nou, dat is daarin. Je bent uit de tijd, wijsie. Ja, als u vroeger op vakantie ging, luisteraars... nam u dan ook... Of uh, ja, verzamelde u dan ook souvenirs... Uit de streek waar u naartoe ging, zeg maar, gingen u dan, als u bijvoorbeeld in Spanje was, gingen natuurlijk de boulevard op al die winkeltjes langs en zo. En, maar, maar nam u dan souvenirs mee van, uh, uit Spanje of uh, ja, misschien wel Frankrijk of Italië is, ook een uh, populair vakantieland. Griekenland, Griekse eilanden, Lesbos en uh, Creta natuurlijk. Uh, ja, souvenirs. Maar sommige mensen die hebben alleen maar broken souvenirs. Bijvoorbeeld Pussycat... Ik had, uh, natuurlijk vooral bekend geworden door de grote hit Mississippi. Maar uh, de dames die echt goed uh, zingen konden hoor. Het was een fantastische groep wat mij betreft. Ik, uh, ik ga af en toe een beetje terug naar uh, enkele generaties uh, uh, uh, voor u luisteraars. Want uh, sommige dingen zullen u waarschijnlijk niks zeggen. Maar uh, ja, ik ben opgegroeid uh, uh, in de muziek uh, al uh, in de jaren 50. Nou, toen kregen we 60, 70, 80, 90. Ik heb eigenlijk die hele muziekrevolutie heb, heb ik een beetje meegemaakt en uh, ja, ik, ik, ik mij maar wel eens terug. Dat moet u me maar niet kwalijk nemen. Don't take it me kwalijk. We gaan naar de seizoenen in de zon met de Fortunes. You and me, my trusted friend.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 Ja, The Fortunes. Seasons in the Sun. Ze hebben hun grootste hit gehad met You've Got Your Troubles. dan praat ik over de jaren zestig. Dat is een hele tijd geleden. Maar ja, de muziek van The Fortunes hoor je vandaag de dag nog altijd op de, uh, op de radio. Uh, en het blijft ook heerlijke muziek om naar te luisteren. Je wordt er vrolijk van. Althans, ik wel waar ik ook vrolijk van word, luisteraars... is uh, dat ik straks nog een vol uur bij u aanwezig mag zijn... met allemaal lekkere muziek. En daarna neemt mijn goede collega Hans Wassenaar het van me over... en die heeft ook alleen maar lekkere muziek. Nou, wat, wat, wat willen we nou allemaal nog meer bij Zetten we Zandvoort? antwoord? He? Alleen maar lekkere muziek, daar verwennen wij u dagelijks mee. Uh, wat ga ik voor u doen? Ik ga nog een mooie draaien... Uh, ter afsluiting van uh, uur twee van Duifzaag de Week door. Uh, en ik zou zeggen, luisteraars... Uh, Take it easy alsjeblieft the Eagles. Well, I'm the sound of your